3 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De Libische luchtmacht heeft voor het eerst geprobeerd om het vliegverbod te trotseren. Volgens de Amerikaanse omroep ABC was een straaljager opgestegen... voor een vlucht naar Misrata, dat in handen is van de opstandelingen. Een Frans gevechtsvliegtuig schoot het vrijwel onmiddellijk neer. Sinds zaterdagavond, toen de coalitieaanvallen op Libië begonnen... is een groot aantal kruisraketten afgevuurd. Ook zijn er bombardementen uitgevoerd. Daardoor is de Libische luchtmacht zo goed als uitgeschakeld... en zijn de coalitievliegtuigen boven Libië heer en meester.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 Met name uh, degene die begonnen is met uh, de fiets afpakken, uh, die uh, heeft uh, de zwaarste straf gekregen omdat daar ook mee uh, uh, de aanvang is van een zekere escalatie in het uh, uh, sneeuwballengevecht. En vervolgens is deze verdachte ook veroordeeld tot jeugddetentiestraf uh, en de overige verdachten hebben een werkstraf gekregen. EU-president Van Rompuy belooft dat Europa vasthoudt aan de grondgedachten van de verzorgingstaat. Van Rompuy sprak in Brussel duizenden betogers toe. Die zijn naar de Belgische hoofdstad gekomen om te demonstreren tegen het sociaal-economisch beleid van de EU. Dat beleid is een van de onderwerpen die op de voorjaarstop aan de orde komen. De vakbonden zijn bang dat de plannen leiden tot ingrepen in de pensioenen en de lonen. De voorjaarstop van de Europese Unie is vandaag en morgen in Brussel. De Unie wil het economisch beleid van de lidstaten meer op elkaar afstemmen. De regeringsleiders willen zo voorkomen dat nog meer landen in een financiële crisis terechtkomen en andere lidstaten om steun moeten vragen.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 Het weer vrij zonnig met in het noorden en noordoosten wolkenvelden. Het is 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen iets frisser en vanuit het noorden toenemende bewolking. ANUW-verkeersinformatie. Er staan twee korte files bij Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voorknopend de Nieuwe Meer. 3 kilometer. En iets verderop op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentenool. 4 kilometer.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 Adverteren bij Ster, altijd een goede investering. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Grutuke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een kijkje in Heer Hugo Waard. Dat is de eerste gemeente in ons land waar het sinds vorige week verboden is... om op straat een joint te roken en bier te drinken. Straks daarna gaat Ruart voort in onze dagelijkse opinierubriek... aan Appeltjes schillen. Goedemiddag Ruart. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik ga het hebben over een app... Van uh, uh, iPhone. Daarmee kun je namelijk een van app. een app. Ja, ja, vind je dat Mag wel Dat moet je ook op wel... zeggen, ja? Vind ik wel. Moet okay. Maar het is voor Nederlands. Prima. Nee, het is in ieder geval een, een gratis. was een gratis te downloaden programmaatje waarmee je van je homoseksuele geaardheid kunt afkomen. Aha. En er waren zoveel mensen tegen dat, uh, dat uh, door Apple werd uh, aangeboden... Uh, of in ieder geval werd verspreid, dat uh, ze daar maar mee gestopt zijn. Oké. Okay. dat vind ik jammer. Apple had daarmee door moeten gaan? Nou, in ieder geval, uh, je, moet dat niet, je moet niet zoiets op deze manier verbieden, denk ik. Oké, okay. we gaan er straks over praten. Eerst de ban op wiet en drank in Herugowaard. Er ontstond een landelijke ophef toen de gemeente Urk besloot... om een algeheel blooverbod in te voeren. Maar Urk gaat niet met de eerst strijken. Die gaat naar Herugowaard... Waar de, waar de afgelopen weken verbod op joints en bier op straat is ingevoerd. Waarom kiest Heren voor zo'n strenge lijn? verslaggever Ewout Kiewiet zoekt het uit. Stond, knetstond, Ja, roepen, schreeuwen. De politie die zegt meestal van ja, dan moet je bij de gemeente zijn... en zo, daar kan ik nu niks aan doen, en bla bla, dan moet je een brief sturen. Het is zelfs zo erg dat je dan niet goed kunt slapen. Het is of blowen, of de hele dag thuis uit je neus bikken. Want, zoals ik al eerder gezegd, dan is in Hoogwaard geen ruk te doen... Al ramen en deuren dicht, ventilatiesleuven dicht omdat het storend is. Dat vind ik echt bullshit. In Herugowaard is sinds een week een algeheel drank- en bloverbod ingegaan. Om zo overlast te bestrijden. In het stadspark staan flatbewoners en hangjongeren recht tegenover elkaar. De ene groep is voor het verbod en de andere grondig tegenstander. Ik ben nu in het stadspark bij de skatebaan waar de jongeren rondhangen. Er wordt hier wat geskate. Oh, er komt er netje langs. Soeven. Hoi, hey. wat doen jullie hier meestal? Ah, een beetje hangen. Eh, uh, Soms. <laughs> nu niet. <laughs> er staan hier grote flats omheen uh, rond deze, rond deze keibaan. Klagen die mensen wel eens over jullie? Ja, dat doen ze vaak, ja. Maar geen recht toe, want wij waren er eerder. Ja, wij hebben wel eens heibel gehad, ja. Dat was volgens mij tijdens een barbecue dat we daar zaten met z'n allen. Nou, toen kwamen ze meteen naar beneden. We waren nog niet eens klaar, waren nog niet weg. Kwamen ze al schreeuw, hey, dat gaan jullie wel opruimen. En anders komen we wel even met uh, nog wat andere mensen om dat te doen. En, uh, dat, dat is wel, uh, het is wel eens flink opgelopen hier hoor, ja. Ja, wat, wat deed je toen? Lachen. Heel hard lachen. Want toen waren we, waren we natuurlijk nog geen verboden of uh, iets dergelijks. Toen mocht het nog gewoon, inderdaad. We gaan niet een oude man in elkaar timmen natuurlijk. Dat is, uh, dat is niet de bedoeling. Hou rekening met uh, het feit dat het lawaai wat jullie daar beneden maken... heel erg doorklinkt naar uh, onze woongebouwen. En dat we daar erg veel last van hebben, dus hou je in. Zo zegt een van de bewoners van de flat die naast het park staat. Ja, we staan nu zeven uh, hoog uh, op uw balkon. We kijken uit op de jongeren die hier uh, ja, zo'n uh, 30 meter vandaan uh, bij de skatebaan hangen. Ja, waar heeft u nou het meeste last van? Ja, met name van lawaaioverlast. Later in de avond en in, in de nacht dan... Uh, het wordt lekker rustig om ons heen. En die jonge lui die worden wat uh, lawaaiiger. Die storen zich niet aan de omgeving. en ja, Zij maken veel te veel lawaai. Uh, dat stoort ons. We, blijven, we kunnen daardoor niet slapen. Ramen uh, moeten dicht. Uh, Ventilatiesleuven doen we ook in het algemeen dicht. Want het is uh, te onprettig. Maar de jongeren trekken zich daar weinig van aan. Ik zou zet uh, zet rustige Mozart CD'tje aan. En uh, slaap daar maar doorheen op een gegeven moment. Voor die, uh, die fans zelf. Het zal toch altijd overlast blijven. Het zal het jongeren blijven en het ouderen die op zeuren. Ja, om daar nou echt maatregelen tegen te zoeken, vind ik een beetje vergezocht eigenlijk. Maar zoals gezegd, die maatregelen komen er nu dus toch. Burgemeester Ter Heegde legt uit waarom er een drank- en blovenbord moet komen. Omdat eh, ook veel raadsleden constateren dat er eh, overlast is. Eh, waar vroeger jongere groepen waren eh, die wat eh, lawaai maakten... daar is het eh, steefvast tegenwoordig eh, met alcohol waardoor het lawaar veel, veel erger wordt, overlast erger wordt... soms ook uh, vernielingen toegepast worden. Is het nou zo heftig hier in de Ugelwaard? Nou, ik denk absoluut niet heftiger dan elders. Uh, maar het neemt wel toe. De kwaliteit van uh, de drugs en zo neemt toe. Dat betekent dus ook dat de gevolgen daarvoor sterker worden... En uh, dus dat betekent gewoon in heel Nederland dat dit iets is. En wij lopen nogal voor met allerlei uh, uh, maatregelen in Nederland... als het gaat om openbaar orde en veiligheid. En dit is dan ook een van de maatregelen die we gewoon één jaar toepassen. Dan gaan we de evaluatie opzetten en dan kijken we of we mee verder gaan. Waarom verwacht u dat dit gaat werken? Nou, kijk, uh, wij denken dat uh, op deze manier... dat je zegt van uh, niet blowen en uh, uh, niet drinken alcohol op de openbare weg... Uh, dat betekent dan gewoon dat uh, de, de overlast uh, minder wordt. Nou, uh, daar uh, is wel de kanttekening bij geplaatst... dat wij het echt handhaven als dat blowen op de openbare weg echt overlast geeft. En het drinken overlast geeft. Dus het is niet zo dat je helemaal niks meer mag uh, hier. Het is geen politiestaat. Politie staat of niet, het is helder dat de flatbewoners overlast ondervinden van de blowende jongeren in het stadspark. En dus zijn zij onder de nieuwe maatregelen strafbaar bij overlast. Dat vind ik echt bullshit. Ja. Ja, want uh, ik, bedoel, ik vind dat wij hier gewoon rustig een jointje kunnen roken... zonder dat wij meteen door de politie worden gezegd dat, dat we een boete moeten gaan betalen. Terwijl we hier gewoon heel rustig staan. Dat, dat is echt uh, onzin. Maar wij zitten hier vaak ook gewoon een beetje rustig met een paar vrienden. Zitten we dan een jointje te roken of wel uh, een biertje te drinken. En als er dan geen overlast veroorzaakt wordt, maar er komen wel mensen op ons af... Uh... Ja, die ons weg willen sturen of een boete willen geven. Nou, dat is niet echt uh, prettig natuurlijk. Ik ben niet echt van plan om mijn gedrag te veranderen. Ik uh, wil hier gewoon nog blijven kunnen chillen. Met mijn vrienden een biertje pakken als de zon schijnt of zo. En ik vind het gewoon echt onzin dat je dan meteen een boete krijgt. Ik denk dat al ga je dit echt doorvoeren, dat je veel meer overlast krijgt. Gewoon uh, ook naar de agenten toe die de boetes moeten uitschrijven. Ja, als zit je hier wel met 15 man en één iemand krijgt een boete en je hebt wel een drankje op. dan kunnen er natuurlijk dingen voorvallen. Gewoon, omdat je het er niet mee eens bent. En is een agent, die, die zijn ook niet redelijk. En dat snap ik wel, het is hun werk. Ze moeten die boete uitschrijven. Voor wat ze doen. Maar er valt ook niet met ze te praten. Want het is al, ja, wij krijgen de orders uit hogere hand. ga daarmee praten. Maar goed, die zien wij niet. In de flat wordt heel anders gereageerd op dit verbod. Ik verwacht dat het stiller gaat worden. als die maatregel goed wordt gehandhaafd. Want dat is natuurlijk wel het punt, hè. Komt de politie of welke handhaver dan ook. Hier controleren en zorgen ze dat het verbod ook goed wordt nageleefd. Als dat gebeurt, dan denk ik dat het helpt en dat we er minder last van hebben. Maar die jongen trekken zich daar toch niks van aan? Nou ja, dat, dat is misschien wel zo. Want als de politie weg is, dan gaan ze misschien toch weer hun gang. Ja, als het dan, ja, dat vind ik een lastig, een lastig punt. Ik moet maar afwachten hoe het gaat lopen. Ja, dat is inderdaad nog toekomstmuziek. En hoe is dat nu? Durft u s'avonds uw park in? Mm -mm, waarschijnlijk zou ik het wel zelf doen als ik het zou willen. Maar ik weet dat er mensen zijn hier die dat absoluut niet doen. Die hun hondje wel uitlaten hier op een uh, wat overzichtelijker uh, weg. Dus mensen zijn bang om hun eigen park in te gaan? Ja, die zijn er wel, ja. ja. In het donker is dat niet zo prettig voor hen. En terwijl de flatbewoners niet het park in durven, maken de jongeren zich klaar voor een avondje stappen. Mag ik vier bier? Ik zie een wodkaflesje op een Ja. Even lekker over in de colafles. Hoppakee. Ja, ja, Inderdaad. Ik vanavond nog uh, uit, dus gewoon even nogzellig, even een drankje erbij. Je begint altijd meestal hier en later ga je... Ja, dit is een ja. beetje de, de meetingplek. Waar iedereen gewoon bijeenkomt en dan uh, bedenkt wat ze gaan doen of ergens naartoe gaan. Wat heb je nog meer bij je? Nou, ik heb nu alleen deze. Maar normaal is het gewoon peels en misschien af en toe een whisky of iets. Gewoon. Heb je ook uh, wiet op zak? Ik durf te weten dat hier iemand is die uh, wat op zak heeft. Hoeveel, uh, hoeveel gebruik je nou zo op een, uh, in een week? In een week? Nou, tegenwoordig veel minder. Ik heb wel heel veel weggebloot. ja. Hier in het park heb ik ook een heleboel weggebloot. gebloot, ja. Uh, ik rook uh, ook een jointje op een dag, zeg maar. Één of twee. Hoeveel was het eerst? Stukken vijf, zes jongens op een dag, maar dan wel over de hele dag verspreid. Hè. Dus niet uh, bapen allemaal achter elkaar, van middags en s avonds. Dus we was eigenlijk gewoon constant een beetje... Stond, knet, stond. Ook op school? Ja, inderdaad. Kijk, ik snap wel dat je niet, uh, dat je niet iedereen stond in de klas moet laten, gaan laten zitten. Maar uh, volgens mij hadden sommige leraren ook liever dat ik stond in de klas had... dan dat ik nuchter was, want dan was ik echt een hel. Dan ja. uh, stuiter ik de hele klas door. Dat, dat, dat was ook vernest van mij, zeg maar. Je werd er rustig van? Ja, ja, heel rustig. is Niet gek natuurlijk, dus je wordt er rustig van. Maar ik word er heel rustig van. Ja. Rustig of niet, juist in de onderwijssector maakt de burgemeester zich zorgen. Er is een trend die we ook eens een keer moeten stoppen van dat alcohol en drugs. Want uh, daar, daar gaan dus veel jongeren aan kapot. Dat uh, jongeren soms helemaal stoont in de klas zitten, zeker maandag ochtends en zo. En dat moeten, daar moeten we ook wat aan doen. Al met al kijkt men in het stadspark van Herieu Gewaard met gemengde gevoelens de toekomst in. Wanneer is het, uh, is het geslaagd? Nou, als het uh, duidelijk stiller is geworden dan het nu is. Als we uh, duidelijk kunnen merken dat we meer uh, rust hebben, met name in de, in, de, in de late avond en de nacht. En als u weer s'avonds uw park in durft? Ja, als dat zou kunnen. Misschien dat het bij andere groepen werkt, maar bij ons zal dit zeker niet werken. Goedenavond. Tot Tot ja, rustig. Goedenavond. Goed. Tot ziens. Goed. In navolging van Herugewaard denken ook andere gemeenten aan invoering van een wiet- en drangverbod op straat. Maar dat stuit op veel kritiek vanuit de Rijksoverheid. We praten daarover met Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag, mevrouw Bouwmeester. Goedemiddag. Nou, moet u ontzettend aanspreken, zo'n initiatief van de gemeente Herugewaard. U strijdt ook altijd tegen te veel alcohol en drugsgebruik. Bent u er blij mee? Nou, wat ik hartstikke goed wist is het uh, signaal wat ze uitstralen. Alcohol en drugs en jongeren, het gaat gewoon niet samen. In eerste instantie niet omdat het je hersens gaat. Uh, en in tweede instantie niet omdat er allerlei problemen door ontstaan. Alleen de manier waarop ze dat nu doen, daar stel ik wel veel vraagtekens bij. Ja, want? Wat, wat, wat, wat is het probleem daarbij? Nou, zij zeggen, er is overlast. Dus als er overlast is, dan gaan we ingrijpen en dan gaan we handhaven. Ten eerste, denk ik, als je overlast hebt, is het de vraag of dat wordt veroorzaakt door alcohol en drugs... Uh, en het belangrijkste is eigenlijk nog, die overlast moet je voorkomen. Dus als je weet waar al die jongeren hangen... ga met ze in gesprek, ga met de buurtbewoners in gesprek. Ja. Dat is één. Dus dan heb je het puur over de overlast. Ja. Als je nou zegt, nee, ons doel is eigenlijk... Uh, jongeren van de alcohol en de drugs afhouden... dan zou ik zeggen, begin toch alsjeblieft met preventie. Met goede voorlichting, zodat ouders hun kinderen in toom houden. Voorlichting aan kinderen zelf, zodat ze weten waarom het zo schadelijk is. Want dan zullen ze het laten staan. We zitten namelijk nu in de situatie, alles is al verboden... maar die jongeren trekken zich daar niks van aan. Hm. Dus we kunnen daar nog 50 verboden overheen kieperen. Dat werkt dus niet. Dus ik zou die gemeente toch echt oproepen... Um, je moet altijd een combinatie hebben van preventie, goede voorlichting en de strenge regels die je hebt, die moet je uiteraard handhaven. Ja, dus maar... u zegt eigenlijk het is niet de juiste methode voor de gemeente... maar vindt u het wel principieel juist dat de gemeente... uiteindelijk misschien na alle maatregelen die u net beschreef... toch overgaat tot zo'n alcohol- en wietverbod? Mag dat wel wat u betreft? Nou, ik heb begrepen dat ze het uh, verbieden voor de hele gemeente. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Dat er een kleine groep kinderen is die zich niet kan gedragen... Daar moeten we zeker wat aan doen. Maar om dan de hele stad uh, daarvan de dupe te laten worden... met zulke maatregelen, dat moet je niet doen. Dat is niet eerlijk naar de rest van de bewoners. En bovendien is het niet effectief naar de kleine groep uh, jongeren... We weten allemaal, als je jongeren wil beschermen... moet je specifiek op jongeren en hun ouders gerichte maatregelen nemen. Dus begin daar nou alsjeblieft mee, want anders heb je een stoer verbod... wat uiteindelijk helemaal niks oplevert. En dat wil die gemeente natuurlijk ook niet. Nee, dus u zegt, van, er zijn andere maatregelen die veel effectiever zijn. En als je dan al zo'n verbod instelt, moet je dat niet voor een hele gemeente doen. Dan gaat u vragen stellen aan de minister van Justitie. Wilt u dat de minister de gemeente Heer Ugoaert gaat verbieden om dit, uh, dit in te voeren? Nou, wat ik vooral wil, is dat uh, de minister de gemeentes gaat helpen om goed preventiebeleid te voeren. Dus hoe zorgen we nou dat ouders hun kinderen in toom kunnen houden? Hoe zorgen we nou dat, die, dat we de jongeren weerbaar maken tegen de verleiding van genotsmiddelen? Nou, dit kabinet is van plan om uh, het hele geld voor preventie weg te bezuinigen. Maar ik ga ze toch oproepen om in het belang van de gezondheid van kinderen en het voorkomen van overlast uh, maar ook vernielingen en allerlei verkeersongelukken, om toch achter de jongeren te gaan staan en daar geld voor beschikbaar te stellen, zodat we de gemeente echt kunnen helpen. Ik ja, kan me voor dat die gemeente toch ook wat ja, ontmoedigd raakt... door de, de vragen die u gaat stellen, terwijl u eigenlijk hetzelfde beoogt. Hoe, hoe kunt u ze nog een beetje bemoedigen? Nou, Het bemoedigende is voor de gemeente dat ik juist aan de minister ga vragen... hoe kunnen we jullie nou helpen met preventie? Specifiek op die jongeren gericht, op die ouders gericht. Um, want daar schieten ze echt wat mee op. En nogmaals... Um, het is allemaal al verboden, maar jongeren trekken zich er niks van aan. Het wordt ook helemaal niet gehandhaafd. Het wordt nu al niet gehandhaafd. Vanmorgen ook weer een bericht dat 100% van de jongeren... onder de 16 gewoon alcohol koopt in de supermarkt. Dus um, ik snap het signaal en ik vind het ook een goed signaal. Alleen ik wil ze helpen met een echte oplossing... gericht op jongeren die niet gelijk de hele gemeente straft. Goed, dat is heel duidelijk. Dank u wel. Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Graag gedaan.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 I'm not alone. Little hard two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, a whole. wel Mats Langer. Wie schilt er vandaag ons appeltje? ruert kandidaat senator voor GroenLinks en uh, hoogleraar. Met wie wil je een appeltje schillen? Ik wil een appeltje schillen met een van de ondertekenaars van de petitie tegen uh, Apple, die een uh, app van de markt moest halen na, door, door al die commoties, zal ik maar zeggen... Um, die zou helpen tegen je homoseksuele geaardheid. Ja, Apple heeft een, een, een, een app aangeboden, ja. een computerprogrammaatje eigenlijk als ja, het ware. Klopt. Die kan je op je computer zetten. Ja. Wat kon je precies met dat programmaatje doen? Nou, dat programmaatje helpt je om, uh, uh, laat ik zeggen, wanneer je, zoals het dan heet, strijdt met je homoseksuele geaardheid. Uh, dat programmaatje helpt je om daar dan verder mee te komen door uh, positieve gedachten te krijgen, door minder met seks bezig te zijn, door voorbeeldverhalen van andere mensen te horen. Nou, van alles nog wat, om maar... Van je, uh, ja, van je neigingen af te komen. Ja, en wie zat er achter die app? Exodus, dat is een stichting die zich uh, bezighoudt... Uh, internationaal, met name in Amerika... Uh, die zich bezighoudt uh, uh, met de hulp aan homoseksuelen, is het idee. Ja, en die hebben dat ontwikkeld om mensen te helpen om van hun homoseksualiteit af te komen. Dat, ja, is, de ja. Ja, dat is de gedachte. Ja, dat Aangeboden door Apple, daar is protest tegen ontstaan. Ja, aangeboden via Apple. Via Apple, ja, ja precies. precies. Apple is dan zeg maar de winkel waar je het kan kopen. Klopt, gratis. Dat ook gratis downloaden. Ja. En er is een actie tegen Apple op gang gekomen omdat ze dat in een winkel gelegd hebben. Ja, de, de, het idee was dat, uh, dat zo'n app in zichzelf al discriminerend is. En uh, dat het om die reden Apple dat niet zou mogen doorgeven. Ja. Jij bent zelf homo. Ja. En je vindt het onzin dat dit gebeurd is. Begrijp ik dat goed? Ja, klopt. Ja, ja. ja ik vind dat de Homes niet te snel op een teentje getrapt moeten zijn. En uh, dat we de ruimte die, uh, die je voor jezelf vraagt, dat je, je ook aan anderen moet geven. Dat de ideeën en meningen geuit mogen worden, ook deze. En tegen wie ga je dat zeggen? Tegen een van de ondertekenaars van die petitie. En dat, dat is uh, Marcel Baartmans. Die is nu aan de telefoon. Dat het is goed is, goedemiddag ja. meneer Baartmans. Hallo. Ja. Nou, u heeft het uh, gansenvoort gehoord... Uh. Ja, dat klopt. Uh, nou, allereerst vind ik dat, dat Apple uh, sowieso die app nooit had moeten toestaan. En dan was de hele discussie niet geweest. Ik bedoel, ze hebben zelf een heel uh, set normen en waarden waarop ze dingen toetsen. En ze hebben deze als uh, niets kwetsend uh, in, in de winkel mm -hmm. gelegd, als het ware. En dat was al een van hun, hun dingen die ze anders hadden moeten doen. Doord? Maar wat is daar dan kwetsend aan? Omdat, ik zie echt niet waarom dit kwetsend is. Um... Nou, homoseksualiteit uh, kun je niet genezen door bijbelstudie. Dat is gewoon okay. pure onzin. Ja, maar er is heel veel onzin. Dat is dan niet allemaal kwetsend. Uh, ja, maar, maar uh, uh, uh, de houding van een aantal christelijke organisaties... om hun mening op te leggen aan anderen... vind ik in ieder geval heel storend. Ja, maar er wordt er niks opgelegd. Er wordt iets aangeboden voor mensen die daar wat tegen willen doen. Kijk, het is niet mijn ding. En uh, ik, ik, uh, ik, ik ben ook van harte bereid om daar uh, inhoudelijk de discussie over aan te gaan... Maar uh, mensen mogen wel die mening hebben en ze mogen dat ook op deze manier aanbieden. Nee, um, ik vind dat mensen best die mening mogen hebben, uh, maar ik vind dat ze dat een beetje voor zich moeten houden. Het, het, het, het, het is gewoon heel vervelend als je gewoon iedere keer geconfronteerd wordt met dit soort onzin. Ja, maar goed, die, die je, dat is het probleem een beetje. Dat kun je ook omdraaien wanneer je anderen die vrijheid ontzegt om, om hun mening te uiten. omdat dat onzin is of dat het vervelend is of wat dan ook. dan kunnen ze omgekeerd ook zeggen van. nou, besparen ons dan ook de uitingen van homoseksualiteit. want dat soort ons weer. Uh, ja, maar goed, homoseksualiteit is gewoon een variatie in de natuur. Die is er gewoon. En uh, wat dat betreft. Uh, denk ik dat het opleggen van, de, van je mening aan anderen. op een heel ander niveau zit. Nou, maar ik vind dat u dat nu ook een beetje doet. Dat is uw mening namelijk dat, dat dit een, een, een onzinnige een, benadering is. dat En u, kwetsend. Die aan de oplegt. En kwetsend. Uh, nee, ik leg die mening niet op. Ik vind alleen dat, dat Apple uh, dit niet moet spreiden. Dat is iets anders. Ja, nou goed, de basis is toch een beetje van, van wij worden gekwetst hierdoor. En ik denk dan van de vrijheid van de samenleving, ook van, van ons Nederlands, maar ook wereldwijd. Die bestaat erin dat we ook ruimte maken voor uh, standpunten, voor visies, voor ideeën die we misschien onzin vinden. Die uh, ons op de tenen trappen. Maar die vrijheid, daar hebben we met elkaar ook, uh, die hebben we ook nodig. Uh. Nou, ik vind dat, dat, dat je vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Mm -hmm. Maar dat op het moment dat je bewust anderen kwetst, dat wat mij betreft iets wat wij in artikel 1 hebben staan, daar ruim boven gaat. Nou goed, en... jij ja, deelt dus niet dat het kwetsend is. Kijk, wat ik veel vruchtbaarder zou vinden, dat ze zeggen, nou, naast deze, die dan voor sommige mensen blijkbaar uh, iets is wat ze zoeken ik niet achter sta, laten we daarnaast iets ontwikkelen... waardoor mensen, eh, bijvoorbeeld homoseksuelen, aan zelfaanvaarding eh, kunnen gaan doen. Dat ze zichzelf beter leren kennen en, en accepteren. Of een tolerantie-app, lijkt me ook heel mooi. Um, ja, ja, dat is prima. Maar, maar een aantal van dat soort dingen zijn, zijn ontwikkeld uh, en aan uh, Apple aangeboden. En die zijn wel als kwetsend, want homoseksualiteit wordt uh, wel als, als kwetsend en, en beledigend ervaren... niet in de winkel gelegd. Dus in het kader van een stuk gelijkheid had ik ook zoiets van... nou. Uh, ik, ik sta wel achter deze petitie en um, nou, laat ze die app dan ook mee halen. Nou, dan zou ik liever andersom doen. Uh, accepteer ze dan allebei. In plaats van verbied ze allebei. Um, dat zou een betere optie geweest zijn, maar aangezien Apple begonnen is met, met dingen te verbieden... en um, denk ik, van nou hou je dan in ieder geval aan je eigen regels. Ja. Apple heeft inmiddels trouwens de app eruit gehaald, hè? Ja. Bent u daar tevreden over? Um, ja, nou goed, uh, ik vind het prima, ja. Ja, maar u zegt, ik had liever gehad dat die andere apps, waar u het net over had, ook aangenomen waren en dan deze ook. Dat die ook in de winkel hadden mogen liggen, zeg maar. Um, ja, nou goed, ik, ik, ik, vind gewoon, ik vind het heel erg storend dat een aantal christelijke groepen gewoon vinden dat ze de waarheid in pacht hebben. En uh, dat op zo'n manier proberen te verkondigen. Dus, uh, wat mij maar ja, betreft, daarvan zei Ruurt zo... net zelf, dat vindt u zelf ook. U vindt ook dat u gelijk heeft en dat verkondigt u ook. Dus als u dat mag, mogen zij dat ook. Ja ze, ja, ze mogen het wel, maar het is onzin. Ja. Nou goed, nee, dat mag Kijk, laat, laat ik. Laat ik er nog wel bij zeggen. Waar ik wel moeite mee heb, is dat deze manier van denken... die achter zo'n zo heel programma zit, dat die uh, uitgedragen wordt... en dat die ook mensen kan belemmeren in het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Dus ja. in die zin zie ik wel degelijk ook een aantal hele negatieve kanten eraan. Alleen, ik ben vuurbang voor het, het uh, verbieden van dit soort meningen, dit soort uitingen. Omdat dat binnen de kortste keren ook terugstaat op andere groepen. Ja. Want meneer Gans uh, Ruud, jij bent uh, zelf homo. Geloof je ja. dat het kan dat je van je homoseksuele gevoelens afgeholpen kan worden via een app? Nou, er is, er is ook wel onderzoek naar gedaan, ook uit deze kringen zelf. En uh, al die onderzoeken wijzen erop dat het wel mogelijk is om de intensiteit van je seksuele gevoelens te verminderen. Maar dat niet door bijbelstudie, door je concentreren op andere dingen? Bijvoorbeeld, ja, nee, dat is allemaal wel mogelijk. Maar uh, het is niet zo dat je daardoor heteroseksueel wordt. Dat, dat blijkt ook uit hun eigen onderzoek, blijkt dat gewoon niet zo. En te is zijn. dat wel hun doelstelling ook? Of is dat onderdrukken van die seksuele gevoelens... of het uh, laten afnemen van die gevoelens wat hen betreft voldoende? Nou ja, de hoop is in deze kringen vaak wel dat je uiteindelijk heteroseksueel wordt... want dat is het betere leven, euh, zeg maar. Euh, maar men beseft wel dat dat vaak een stapje te ver is... dat je al blij mag zijn als je uh, in ieder geval minder homoseksueel bent. Ja, en zeg jij dat vind ik raar dat mensen dat doen... of zeg jij als ze dat willen prima? Ik vind het niet gezond om dat te doen. Ik zou het mensen afraden Want? enzovoort. Omdat het heel lastig is om daarmee nog een gezonde zelfaanvaarding op te bouwen. Dus het leidt ook tot, kan tot psychologische problemen leiden. Maar dat allemaal gezegd zijnde, ik zou het niet willen verbieden. Dat gaat mij veel te veel. Nee, nee dat is helder geworden. En uiteindelijk is meneer Bartmans het daar wel mee eens, geloof ik. We staan in ieder geval achter de dingen die net gezegd zijn over zelfaanvaarding. Helder. Marcel Morgen. Baartmans, een van de ondertekenaars van de petitie tegen Apple, die succes heeft gehad, want Apple heeft de app uit de winkel gehaald. En Ruud bij de hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dag. En Dit is de Dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website, ditisdedag.nu. Daar ja, kunt u uh, dingen teruglezen of terugluisteren. En na het nieuws van half vier, Villa Vepirol met Ger Jochems. Ger, goedemiddag. Ja, hallo. We gaan het hebben over de wereldwijde kunsthandel. En die is helemaal over de crisis heen. Helemaal hersteld. En dat dankzij de Chinezen. En dan spreken we straks met Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV. En zij is wezen, demonstreren in Brussel tegen het gure economische beleid van de e Europese Unie. En daar vieren natuurlijk ons economiepanel Klinkende Munt. En we staan daarin stil bij onder andere de dood van Bert Heemskerk, de bankier. Maar nu eerst het nieuws met Ewald de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. In Libië is voor het eerst een straaljager van Gaddafi neergeschoten omdat hij het vliegverbod overtrad. Het toestel steeg op voor een vlucht naar Misrata dat in handen is van de opstandelingen. Vrijwel meteen werd het door een Frans gevechtsvliegtuig neergeschoten. In Syrië hebben zeker 20.000 mensen meegelopen in de rouwstoet voor negen betogers die gisteren in Dara werd gedood door veiligheidstroepen.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 De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties stelt een speciale onderzoeker aan voor Iran. De raad is bezorgd over de harde manier waarop de Iraanse autoriteiten optreden tegen leden van de oppositie. Wie de speciale Iran-onderzoeker van de VN wordt is nog niet duidelijk. En de wereldkampioenschappen kunstrijden zijn verplaatst naar Moskou. Eigenlijk zou het toernooi deze week in Tokio worden gehouden, maar vanwege de gevolgen van de aardbeving heeft de Japanse bond de organisatie teruggegeven. Rusland heeft beloofd dat de kunstrijders alle medewerking voor hun visum zullen krijgen. Normaal is dat een tijdrovend bezigheid. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Alice de Bruin en Ger Jochems. Een hele goeiemiddag, twee minuten over half vier. Welkom bij Villa VPRO. De Chinezen komen, en dit keer vooral om kunst te kopen. Ze hebben veel geld, het gaat economisch natuurlijk heel erg goed met China... en dat geld komen ze hier uitgeven aan kunst. En dat doen ze onder meer op de TEFAF, dat is de grootste kunstbeurs van Nederland. Goed, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En natuurlijk ons panel klinkende munt, Ger. Ja, we gaan het daarin hebben even over de 100% belasting op bonussen. Dat wil de PVV, het is de vraag of dat kan. Uh, investeren in Japan is goed, dat is een stelling die verdedigd gaat worden... en we staan stil bij het overlijden van bankier Bert Heemskerk. En vooral uw reacties en opmerkingen gaat u naar villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Ja, en dan beginnen we met de, de Eurotop. Die begint pas aan het eind van de middag, maar in Brussel werd vanmorgen al hevig geprotesteerd. Onder meer door de vakbonden, die protesteerden tegen het Europese economische beleid. Volgens de politie deden er maar liefst 12.000 betogers aan mee, volgens de bonden 20.000. Ze legden het verkeer plat en het openbaar vervoer in de Brusselse binnenstad uh, was ook helemaal ontregeld. FNV-voorzitter Agnes Jongerius, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u komt daar net vandaan gereden. Bent u teruggekeerd ja. in Nederland? Ja, zeker. Maar het ging heftig aan toe, hè? Ja, nou ja, er was in ieder geval enorm veel politie op de, uh, op de been. Ik ben wel vaker in Brussel, maar uh, zoveel ME-mensen met uh, water... Uh, hoe noem je die dingen? Waterkanonnen Waterkan Waterkan en, en gassen uh, uh, was echt uh, gigantisch. Ik hoorde op de terugweg uh, dat ze dat waterkanon nog ingezet uh, hebben. Maar dat deel heb ik... Ik wou bijna zeggen helaas, maar ik geloof gelukkig niet meegemaakt. Nee, u bent niet geraakt, u bent niet nat geworden, er is nee, niks gebeurd. Nee, er nee, is niks gebeurd nee. met mij. Nee, nee. Nee. En waren het er nou 20.000 of 12.000? Krikken jullie dat bij de vakbonden een beetje op? Nou, ik zal je zeggen, er waren twee demonstraties. Uh, je hebt in België meerdere vakcentrales... Uh, en de socialistische vak, uh, vakbond uh, die demonstreerde echt dwars uh, op uh, de Europese uh, commissiegebouwen. In de Wetstraat. dat is de straat in, uh, in Brussel. Uh, onze christelijke collega's hadden een locatie gekozen wat meer aan de buitenkant van de stad. En bij elkaar die 20.000, dat gaat absoluut kloppen. Ja, ja. Goed. Maar waarom waren ze er? Waarom was u er? Waarom bent u zo tegen alles wat er vanmiddag wordt besproken op die Eurotop? Nou ja, ik ben niet tegen... Alles wat daar besproken eh, wordt. Eh, maar wij zijn wel eh, tegen de plannen die de plannen eh, voor economic governance heten. De economische regering. Eh, plannen van de Europese Commissie. Eigenlijk als een soort vertaling van eerdere plannen van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy. En in die plannen zeggen ze eh, in het vervolg. Eh, zegt eh, Brussel eh, dat je geen automatische prijscompensatie meer mag eh, toekennen in lonen. Je mag geen centrale loon misstellen uh, En um, als eerste moeten de lonen in de publieke sector aangepakt worden... want die hebben een voorbeeldfunctie. Kortom, een, loonmatigings, uh, een loonmatigingspakket van ongekende omvang. Um, en dan um, vraag je je af uh, waar bemoeit Brussel zich eigenlijk mee? Ja, nou Brussel zegt, als je dan één Europese Unie hebt... en je wilt dat allemaal economisch wat beter gaan regelen... dan is het misschien handig om dat met gezamenlijke normen te gaan doen. Dat is misschien wel echte Europese solidariteit. Nou, dat, dat, zou, dat zou kunnen. Dat is ook de redenering waarmee de Europese Commissie... dit plan probeert in de markt te zetten. Maar kijk dan even naar wat er echt aan de hand is. Volgens mij is het grootste probleem op dit moment in Europa dat de economieën heel veel verschillende snelheden hebben. Eh, dat het dus inderdaad eh, bijvoorbeeld in Spanje nog steeds economische recessie is. Dat de Grieken een probleem hebben met het betalen van hun belasting. Eh, en dat bijvoorbeeld in Ierland de banken in het verleden... mensen zoveel hypotheek hebben aangesmeerd... dat er een enorme bubbel zit in die woningmarkt die nu gebarst is... En als er dus eigenlijk sprake is van hele verschillende economische problemen... dan is het wel raar dat er één oplossing voor is. En die heet heel Europa moet aan de loonmatiging. En heel Europa, in heel Europa moeten de mensen in de publieke sector... Uh, loon gaan inleveren, loonkortingen accepteren. Um, volgens ons past uh, het pakket aan maatregelen niet bij de echte problemen. Uh, en daar en boven, we zeggen het in Nederland ook, Rutte gaat niet over onze looneisen. Dat doen we als vakbond zelf. Um, en, en Barroso en Van Rompuy gaan er al helemaal niet over. Nee, maar bent u dan ook niet een beetje te eurosceptisch? Want er zijn veel mensen binnen Europa die dit toch echt wel als een voordeel zien. Nou ja, er zijn mensen die uh, zeggen uh, de euro moet gered worden en dat zeg ik ze heel graag na. Uh, ik vind inderdaad dat uh, uh, een sterke munt is belangrijk is voor iedereen in Europa. Ook voor de werknemers in, uh, in Europa. Ja, en dus moet je gezamenlijke maar, afspraken maken, wordt er gezegd. Uh, en dus moet je gezamenlijke afspraken maken. Bijvoorbeeld, pak nou eens die bankiers aan. Pak nou eens die luchtbellen, die zeepbellen in de woningmarkten aan. Waardoor het inderdaad in Ierland en in Spanje is gaan uh, bubbelen. Kijk eens naar uh, het belastinggedrag in, uh, in Griekenland. Kortom, kijk naar de echte problemen om de euro sterk te maken. En kom niet met een heel klassiek recept. Laten we de lonen maar gaan matigen, laten we de sociale zekerheid maar gaan uitkleden. Uh, dat is een oplossing die niet past bij het probleem uh, waar Europa zich op dit moment mee geconfronteerd zit. Ja, nou, nou verschillende meningen dus, maar goed, uh, is het protest van de bonden dan niet een beetje vergeefs... als je hoort wat toch de plannen zijn die ze daar vanmiddag gaan bespreken? Uh, nou ja, dat uh, zou je je kunnen afvragen. Want ze lijken inderdaad heel erg halstarrig door te gaan op die uh, route. En ze zeggen nu wel... het is veel minder erg dan die oorspronkelijke plannen van Merkel en Sarkozy. En we schrijven heus ook nog wel een keer op... Uh, uh, dat uh, uh, we heus geen soevereiniteit van de verschillende landen proberen in te nemen. Maar de maatregelen zijn nog steeds hetzelfde. Er staat nog steeds aangekondigd dat uh, Europa, Brussel, landen boetes op kan gaan leggen. Als ze bijvoorbeeld wel prijscompensatie gaan toekennen. Of als ze bijvoorbeeld geen uh, werk maken uh, van die loonmatiging in de publieke sector. En je moet dat volgens mij echt niet uh, willen. Het lijkt er inderdaad verdomd op dat het vandaag in Brussel de verkeerde kant op gaat. Ja, ondanks die 20.000 uh, demonstranten. Ja. Ja. Nog heel even terug naar eigen land. Want ik weet niet of u uh, vanmorgen vroeg de Telegraaf al hebt gelezen. Jazeker. Ja, dan heeft u ook gelezen dat uh, uh, de Telegraaf een brief van FNV-bondgenoten... de grootste bond binnen de FNV in handen heeft gekregen... waaruit blijkt dat die bond onoverkomelijke bezwaren heeft... tegen de pensioenplannen zoals die er liggen. Mm -hmm. En die brief is van Henk van der Kolk. Um, ja... Werd u er, er verdrietig van dat dat uh, is uitgelekt? Nou ja, ik kende die brief natuurlijk al voordat hij in de Telegraaf... Precies, er stond. maar u had liever gehad dat hij gewoon op uw bureau was blijven liggen... en niet in de Telegraaf staat, toch? Nou ja, kijk, uh, wat die brief eigenlijk aangeeft... Uh, is dat uh, uh, deze bond mensen bij deze bond uh, zorgen hebben... bij uh, de uitwerking van ons uh, pensioenakkoord. En eerlijk gezegd snap ik hun zorgen ook wel. Kijk, als ze zeggen het kan toch niet zo zijn... Uh, dat in het vervolg uh, uh, uh, mensen totaal geen zekerheid meer hebben... over hun toekomstig op te bouwen pensioen... of hun pensioenrechten uit het verleden. Die zorg, die snap ik helemaal. Um, er wordt in het bericht in de Telegraaf eigenlijk gezegd... een bestaand akkoord wordt nu door FNV-bondgenoten verworpen. Um, ik zeg daarover, er was nog geen akkoord. Ik heb zelf ook nog grote twijfels uh, en vragen bij de concepten... zoals die op dit moment op tafel uh, liggen. Ja, dus hij is dan een beetje nog gelijk, niet. meneer Van der Kolk. Nou, die, die, die zorgen die, die snap ik. Uh, de Telegraaf maakte van dat er al een akkoord was... waarvan nu één bond zegt... Mm. Uh, dat akkoord vinden we niet acceptabel. Maar neem van mij aan, er is geen akkoord. En wat er tot nu toe geboden wordt, vind ik ook niet acceptabel. Uh, en dus zou ik maar gewoon denken, uh, moedig voorwaarts. Ik beschouw deze brief van FNV-bondgenoten... als een aanmoediging naar de onderhandelaars. Goed, zo gaat dat in vakbondsland. Mag Ach, ik ja. u danken voor uh, uh, het uh, meepraten vandaag in ja. Villa VPRO... over FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Let op! Sluit uw ogen en laat u meevoeren in de wonderenwereld van één minuut. Pst, één minuut. Het was een, een kamertje op zolder met een schuin dak. En een rood geschilderde deur. Een heel klein dakraampje, wat altijd op een keertje stond. En dan ben ik op bed gaan zitten en daar heb ik uh, de tien minuten zitten wachten... Misschien heb ik hem een kwartier gegeven. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Een, een bepaalde tijd. Ik had geen horloge in nee. Ik denk dat ik gewoon een tijdje gewacht heb. Ruim gewacht heb, denk ik. Geen bliksemflits, geen donderslag. Uh, geen uh, grote spin die uh, over het plafond zou lopen, of een ander teken. Niets, niets, niets. En toen kwamen klachten dat hij niet bestond. U hoorde één minuut van Chris Baema. Voor veel meer verhalen van één minuut en de één minuut podcast, surft u naar vpronl 1 minuut. maar ging voor deze nieuwe single naar België, om dat op te nemen. Het is Roy Santiago en het nummer heette Magic. Maastricht staat tot en met 27 maart in het teken van de TFAF. En dat is de grootste kunstbeurs van Nederland. En ondanks de economische crisis gaat het heel erg goed op de kunstmarkt. En dat is met name te danken aan de Chinezen. Uh, vorig jaar bijvoorbeeld uh, werd er voor 43 miljard aan kunst en antiek verhandeld. 43 miljard. En dat is de helft meer dan het jaar daarvoor. Nou, bij ons in de, Richten studio... de Chinezen dus, even voor de duidelijkheid. Uh, die stijging komt met name uh, voor verantwoording van de Chinezen. Ja. Ja, ja. Ja, in de studio bij ons zit de professor in de economie van kunst en cultuur Arjo Klamer. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hitler, maar, hallo. Uh, hoe kan dat eigenlijk dat die Chinezen ineens zo waanzinnig kunst aan het kopen zijn? Nou, ze zijn heel rijk aan het worden. Het zijn niet alleen de Chinezen, ook de Brazilianen. Okay, de Brazilianen stoppen ook heel veel geld in deze kunstmarkt. Al die emerging markets. Ja, ja. de uh, komen ook langzaam een beetje los. De Russen waren dat. Vroeger waren het natuurlijk Amerikanen. Uh, maar het is gewoon uh, nieuw verworven, verworven rijkheden, rijkdommen die ze moeten besteden. En kunst is wat we noemen positioneel goed. Dus je koopt kunst om uh, indruk te maken op je omgeving. Ja, van de Russen wordt altijd gezegd dat die massaal, toen zij rijk aan het worden waren, massaal onroerend goed ko kocht in het buitenland. Amsterdam, Londen. Ja. En dat doen die Chinezen in mindere mate dus. Nou, die doen dat ook. Maar goed, uh, dat is, er gaat veel meer geld doen om natuurlijk dan in die kunstmarkt. Ehm... Um, Russen kopen trouwens vooral oude kunst. Oh. Uh, dus die zitten ook op die TV-af. Uh, Chinezen willen ook wel wat moderne kunst. Uh, dat Europese heeft zo'n extra iets uh, voor ze. Uh, ze willen graag ook uh, zien dat ze ook meelopen en kopen daarom graag uh, Westerse kunst. De Brazilianen namen de uh, uh, ook. En um, ja, het is voor hen een vorm van investering. Ze hebben er uh, echt niet veel verstand van. Nee, precies. Het is niet een, een liefhebberij, zeg nee. maar. Het is echt gewoon, ik heb zo ontzettend veel geld... waar ga ik, ik dat mee in stoppen? Nee, ja. en daarom is het ook als je... Kijk, het is allemaal leuk voor de omzet. En ik moet ook uh, zeggen dat ik enorme uh, bewondering heb... voor ze, hoe ze dat, die teef af neer hebben gezet. Want het is echt ongelooflijk wat daar <kwijnt> samenkomt... aan, aan geld en, en kwaliteit, aan kunst ook. Uh, het is echt uh, uniek en heel bijzonder. En dat dat dan in Maastricht kan gebeuren. Maar het is eigenlijk wel dramatisch uh, voor uh, gewoon de, de, de kunstwereld. Want? Uh, nou, dat betekent natuurlijk dat allerlei goede kunst... Uh, nu gewoon weggesluist wordt naar uh, plekken... waar niemand dat ooit meer zal zien. Ik bedoel, dat wordt helemaal ontrokken aan het uh, publieke oog. Uh, oog. En, maar waar gaat dat naartoe? Dan gewoon in nou, een particuliere huiskamer? Ja, publieke, publieke huiskamers. een uh, ja, Het bekende verhaal is ooit natuurlijk meneer Sato... vind ik altijd leuk, die, die Van Gogh gekocht heeft... Uh, Dr. Cachet betaalde daar... Want dat is ook een soort competitie, hè? wie betaalt het meeste geld? Het is gewoon... Uh, status. Ja, status om flink ja. veel geld te betalen. Damien Hirsch heeft er ontzettend veel geld aan verdiend. Aan deze hele, dit heel spel. Maar toen dat is had die man die... van die uh, met, uh, met uh, de diamantjes bezette schedel. Ja. hè? Ja, ja. precies. Ja. En dat heeft die expres ook die, die prijs daar zo verhoog gemaakt... dat het de, de hoogste prijs ooit betaald voor een modern uh, kunstwerk... waar hij trouwens zelf uh, vorstelijk aan mee heeft betaald. Zijn ja. met een paar, een paar Russen geloof ik. Maar goed, minister Sato die heeft een Van Gogh gekocht. En zijn idee was dat hij daarmee gecremeerd wilde worden. Mm. Uh, wat nou, uiteindelijk ja. toch een stukje voor gestoken is. Ja. Maar om even aan te geven <tog> dat die kunst natuurlijk... Ja, zij doen daarmee wat ze willen. Maar het verdwijnt eigenlijk uit een circuit. En daarmee uh, herhalen we het verhaal wat in de jaar, in 19e eeuw gebeurde... toen de Russen en Amerikanen, ook voor Russen... massaal uh, de Rembrandts en zo aan het opkopen waren. Kijk maar naar Petersburg, waar ze nu allemaal zijn. Toen op een gegeven moment dachten we, nee, als je, wacht eventjes. Al dat mooie werk, zij vinden het blijkbaar wel waardevol. Uh, uh, dat moeten we ons niet uh, ja. laten afsnoepen. Dus... Maar, maar er is geen mooi Chinees museum waar dit uh, terecht kan komen Never. ooit? Het wordt niet door een musea gekocht, het wordt het particulier ja. gekocht. Maar goed, misschien kan dat dan weer verkocht worden... naar, naar, naar Chinese musea dat kan. op termijn. Musea dan? vissen ook op de, het ogenblik uh, hopeloos achter het net... want die kunnen dat geld gewoon nee. niet opbrengen. Nee. Laten we het daar zo even verder over hebben. Laten we hebben aan de telefoon namelijk ook Paul van der Biezen. En hij is junior specialist bij beroemde Veilinghuis Sotheby's. Goedemiddag, Paul van der Biezen. Goedemiddag. Uh, merken jullie ook dat die Chinezen zo ontzettend kunst aan het kopen zijn? Merken jullie dat aan jullie omzet? Ja, Sotheby's wereldwijd houdt zich daar uh, mee bezig. En uit... Uh, de jaar van 2010 blijkt ook dat 1 vierde van alle aankopen bij Sotheby's wereldwijd door Chinezen is gedaan. En wat Sorry. kopen ze? Um, nou ja, het, het, het begint allemaal met het erfgoed wat ze terugkopen, wat we uit de 17, 18 en 19 eeuw daar bij uh, gehaald hebben. Dat, uh, daar zijn ze flink mee bezig. Dus, maar daar betalen ze voor. Ze kunnen ook zeggen, zoals die Grieken die al 2000 jaar bezig zijn... geloof ik, met de alien yes. marbles uh, terug ja. te halen. Die zeggen, we dat, dat gezeur wel maar geen, geen trekje in. We hebben geld zat, we kopen het gewoon. Ja, want dat zijn toch die particulieren waar het al eerder over ging. Die kopen dat voor een privémusea. Het is ook een soort van prestige om dat weer terug te kopen. Hm. En uh, naast dat erfgoed, valt ook heel erg op... dat wijnen ongelooflijk populair zijn. Wijnen? Dat ja. is toch geen kunst? Ja, nee. dat valt wel bij, uh, bij ons onder de hamer. En die brengen miljoenen op, die veilingen. Echt waar? Ja, en wat bedoel, is dat nog te drinken? Of wat ja, zeker. Ja, nee, dat zijn echt de, de beste wijnen die worden uit Europa weggehaald... om ja. uh, daar verkocht te worden. Dat is ook een soort exotisch iets voor hun uh, om, om mee te pronken. Ja, maar wat en wat, kost, wat kost zoiets? Dan ben ik even benieuwd naar ja. Ger, Sorry, wat, wat kost zo'n zo exotisch wijntje? Nou ja, er worden duizenden euro's. Volgens mij is het record 18.000 euro voor een fles wijn. Uh, dat was een paar maanden geleden bij Sotheby's in Hongkong. 1000 euro per glaasje wijn. Is, uh... <laughs> ja, er was er ook sprake een keer van een fles wijn uit de tijd van Napoleon? Ja, dat was cognac. Oh, dat was cognac. Ja, okay. Dat blijft iets langer goed. Dus de, ze, verkopen gewoon, ze kopen dus gewoon een 200 jaar oude fles Chateau Margot of zo? Ja, maar ook, ook wel recenter. Het, het gaat erom: in China is het gebruikelijk om je eigen wijn mee aan tafel in een restaurant te nemen om te laten zien hoeveel verstand je hebt van die westerse cultuur. Om een soort van te pronken. Ja. Zeg, en uh, uh, uh, uh, vertel eens van een, uh, de laatste spectaculaire aankoop van een Chinees. Ja, dat was uh, eergisteren in uh, New York tijdens de, de Asian Week bij Sotheby's. En dat was een familie Roos, een vaas uit uh, de vermoedelijk 20ste eeuws. En die stond in de catalogus voor 800 tot 1200 dollar. En die is uiteindelijk verkocht voor 18 miljoen dollar. Hé? Hoe kan dat nou? Ongelooflijk, zeg. Ja, dat... Dus blijkbaar was het toch bijzonderder dan wij in eerste instantie dachten. Maar, is dat maar dan gewoon, gaat foutje. dat dan gewoon gebeuren omdat, dat, omdat iedereen tegen elkaar op wil bieden? Ja. En, en, en gaat dat dan inderdaad om de status? Ja, ik heb is, toch... We merken echt dat het een soort competitie onderling is. Ja. En maar dat, dat, dat, dat is voor hier... jullie toch heel pijnlijk? Dan heb je toch een volledige verkeerde inschatting gemaakt van die vaas? Nou ja, dat is het mooie van zo'n veiling. Het is uiteindelijk wat die gek ervoor geeft. Het, ze hebben het zelf in de hand. Wij geven alleen een indicatie aan. Maar als jullie je werk goed doen, weten jullie toch ongeveer hoe de markt zit en, en wie, wie geïnteresseerd is. Of zit je niet zo in die in de Chinese markt dat je weet wie daar gaat bieden? daar eigenlijk wel van te kijken. Er zijn zo verschrikkelijk veel nieuwe bieders uit het oosten. Dat, uh, dat, dat, het aantal is zo groot aan het groeien. We, um, we zijn daar ontzettend veel mee bezig. Maar dat is iets wat echt nog uh, aan het ontwikkelen is, omdat het zo snel gaat. En het, het is zelfs zo dat uh, China in 2010 uh, Engeland voorbijgestreefd heeft tot de wereldhandel in, uh, in de omzet. Amerika staat nog op 37% van de kunsthandel in de wereld. En nu is China net uh, Engeland met 23% voorbij uh, gegaan. Ja. Is het nou zo uh, dat die uh, kunst die verdwijnt, hè? Is dat, uh, gebeurde dat vroeger ook, die Russen? Is daar door die Russen ook heel veel uh, kunst uh, verdwenen? Door de Saoedis, want die zijn natuurlijk ook toen zijn ja, rijk begonnen te ook worden. Ja, die een grote rol, ja. Ja, dat gebeurde ook al uh, tijdens Lodewijk XIV, toen de musea nog niet uh, publiek toegankelijk waren. Toen verdween dat ook al achter deuren, dus dat is niet echt iets nieuws. Nee. Nou, ja, kijk, dat is een reden waarom je ook een deel van die kunstmarkt liefst wel weer afschermen. Kijk, we hebben Sotterbiet heeft er natuurlijk niet zo'n belang bij. Maar wij als burgers hebben wel belang bij... dat een deel van die bar, uh, markt afgeschermd wordt. Omdat we... En dan praat je over het erfgoed. Uh, maar vooral ook <lacht> dat je... Nou ja, ook in je eigen musea toch, uh, toch kwaliteit nog kan hebben. En wat ze zien is... tegen deze bedragen valt niet te, te concurreren. Nee. Dus dan is de vraag ook... willen we dat wel... En in de 19e eeuw hebben we gelukkig besloten toen met, met de, de, de Rembrandt-vereniging zo. Om, om dat te voorkomen: dat die Rembrandts maar wegbleven stromen naar, naar Rusland met name. En ik vraag me af, nou nu gaat het natuurlijk vooral over oude kunst. Hè? Op zich vind ik het ook weer heel veel Chinese porselein. nu door de Chinezen teruggekocht. daar kan ik allemaal bij begrijpen. wel iets bij begrijpen. Daar, mm -hmm. daar, daar, daar, Zit er ook iets nationalistisch maar, bij? Trots op hun cultuur. Ja, dat is ook weer interessant natuurlijk. dat de, dat de Chinezen. wat is één deel van het de verhaal: hè, de wijn, uh, hun eigen kunst. Maar wat interessant is ook dat ze op het ogenblik het toch ook wel heel uh, chic vinden om uh, moderne westerse kunst te kopen. Mm -hmm. En de Chinezen waren ook wel bezig aan het opkomen met hun eigen kunst. Maar dat valt weer een beetje terug. Om de Chinezen toch, en dat is allemaal prestige, weer te pronken met, uh, met westerse dingen. En ze kopen dat ook in Amsterdam. En ook moderne kunst hoor. Op ja. uh, 10 maart jongsleden met de Stuyvesant collectie bij Zoddewies. Daar uh, werd een karel appel aangeboden van uh, 2,30 meter 30 bij 3 meter. 120.000 tot 180.000 euro. En is dan de Chinees verkocht voor bijna 5 ton. Ja. ja, en is dat nou goed? Hangt het vanaf wat ermee gebeurt? Als hij het in zijn badkamer ophangt, is het toch wel jammer. Meneer Van de, Van de Biezen, uh, uh, uh, wat vindt u daarvan? Ja, de. de, de dat is wat de, de koper zelf ermee doet. Jawel, maar ik spreek u nu even aan uh, als Paul van de Biezen met een kunsthart. Bloed uw mm -hmm. kunsthart niet als al die... Als A, er sprake is van een enorme prijsopdrijving... waardoor musea uh, niet meer dingen kunnen kopen... en dat dingen voor eeuwig, wellicht, uh, uh, onzichtbaar zullen zijn voor het grote publiek. Bloedt uw hart dan niet? Ja, het, het is wel zo dat dat al eeuwen zo gaat. Het is niet opeens dat het nu allemaal verstopt wordt achter privéruimtes. Ja, maar is dat erg? Is dat? Uh, bedoel, dat is een persoonlijke vraag natuurlijk. Ja. Het is een, uh, want, wat, ja, u slaat het uh, schouwspel gade daar en u ziet dat de Chinezen daarmee weglopen en dus ook de Brazilianen en en zo en en u merkt dat, weet dat dat kunstwerk dan, ja, dat is aan, wordt aan het ontzicht ontnomen. Het verdwijnt. Ja, op komt dat wel weer rond. Het is niet dat het vernietigd wordt. Niet alle uh, vergoeds worden in een gave meegenomen. Dat komt ook weer terug op de markt. Hoe, hoe dan? Als er iemand doodgaat, Dan ja, komt die collectie op de markt. Ja, of door schuld, door verliesement, uh, <coughs> of door scheiding. Nou ja, bijvoorbeeld nu in de TVA's zijn er nu een aantal Renoirs in de aanbieding. Van Amerikaanse verzamelaar waarschijnlijk. Dus die, uh, en de vermoeden is dat hij overleden is. Dus die komt nu weer op de markt. Hè? Dus, uh, ja, dat reguleert. Dat ja. is niet iets dat het altijd ergens uh, verstopt raakt. Maar goed, waar vindt die handel dan nog plaats? Want nu gebeurt dat in Maastricht. Maar uh, waarom gebeurt dat dan niet in, in Azië? Waar, waarom wordt er niet in China zelf gehandeld? Oh ja, dat gebeurt zeker. Zodobis heeft in Hongkong een grote vestiging. En uh, er zijn uh, telbare uh, veilingen die daar uh, bezig zijn. Westerse handelaren, kunnen die op tegen die Chinese handelaren daar... bij de isoltebies van jullie in China? Qua bedragen? Uh, nou ja, ik weet niet in hoeverre die uh, Westerse nog zo geïnteresseerd zijn... in die Chinese kunst. Oh, oké. Okay. Arjo Klamer? Nou ja, nogmaals, het gaat niet alleen om die Chinese -Chine kunst. Het gaat ook over allerlei Westerse kunst. Ja. En ook Westerse kunst wordt op het moment door deze partijen opgekocht. En, uh, en dat is inderdaad, waar, waardoor dus de, de westelingen zelf uh, weggeconcureerd worden op dit moment. Um, maar goed, het, is, uh, het blijft natuurlijk wel. Uh, en daarom gebeurt het ook in Nederland. TFAF uh, heeft een enorme reputatie. Net zoals de Veiningshuizen. we hebben Zelsen nu aan de telefoon. Maar uh, Christie's en zo, dat zijn natuurlijk. Daar, daar, dat is, uh, de hele moderne economie draait om aandacht. En, en deze. Clubs hebben alle aandacht op zich gericht. En dat betekent dat alle stromen daar naartoe gaan. En dat is de kracht. Waarom ook bij ons nog steeds bloemen in meer verhandeld worden... die uit de hele wereld aangebracht worden... om dan weer over de hele wereld verspreid te worden. Zo geldt het ook voor Tevaf. Ja. Uh, al die mensen weten dat er in deze periode... dan moet je zorgen dat je echt kwaliteit aanbiedt. Want daar komen al die jets binnenvliegen met hun geld. En uh, ja, daar kan je business doen. En, en nu zijn het de Chinezen en de Brazilianen. En u noemde net al even India. Maar is er nog een ander land wat er aan zit te komen? Nee, dat is het op dit moment wel even, ja. Daar kunnen we wel even mee vooruit op die nou, India, dat wordt spannend. Hè, hoe dat, want zij zijn op dit moment vooral in hun eigen kunst nog geïnteresseerd. Maar of dat ook voor hen een soort prestigeobject gaat worden. Wat het dus uh, op dit moment voor de Chinezen is. En uh, ja, dat weten we natuurlijk niet precies hoe dat gaat lopen. Maar het ziet er wel naar uit dat zij ook uh, straks in die markt gaan stappen. Goed, mag ik u danken voor het uh, meepraten, ook namens Ger uh, ik, of professor in de economie van de kunst en cultuur Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit. En meesprak ook Paul van der Biezen. En is junior specialist bij Sothabies. Goed, zometeen na het nieuws, Ger, Het economiepanel klinkende munt. En dan gaan we het hebben over bonussen. Het Gaat ook om heel veel geld. Maar dan weer even helemaal anders. En, in en is in na het nieuws wat wijsheid schijnt te zijn. Oké, okay. tot straks.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 Dit is Radio 1.